Afgelopen jaarwisseling zijn meer jonge mensen zwaar gewond geraakt door vuurwerk. De vereniging van plastische chirurgen zegt dat er 54 zwaar gewonden zijn behandeld, iets meer dan vorig jaar. Het aantal jonge mensen viel op. Twee op de drie was jonger dan 18. Zo raakten 12 jongens hun hand of delen daarvan kwijt. Volgens de chirurgen had dat te maken met zwaar cobra vuurwerk. Dat is verboden spul. De plastische chirurgen willen ook dat er een vuurwerkverbod komt. Jonge artsen in Engeland beginnen vandaag aan een staking van zes dagen. Ze willen een hoger salaris dat een beetje compenseert voor de inflatie. Dat betekent dat sommige afspraken en operaties in ziekenhuizen de komende dagen niet doorgaan. Britse ziekenhuizen maken zich grote zorgen, zegt deze verslaggever van Sky News. Het is de volgende zes dagen die the meest dread voor NHS-managers, staff en patiënten. Want dit is traditioneel de busiest tijd van het jaar de health service. Ja, want juist. Nu is het traditioneel druk in de ziekenhuizen met patiënten met griep of corona. De man die nieuwjaarsnacht om het leven kwam in Leek in Groningen, had jongeren vlak daarvoor aangesproken op vuurwerk. Dat hadden ze naar zijn hond gegooid, meldt het Dagblad van het Noorden. Toen hij er wat van zei, werd hij in elkaar geslagen. De man kon nog naar huis trompelen, maar is daar aan zijn verwondingen overleden. Er zit een verdachte van 18 vast. En in Singapore mag dit binnenkort weer... Ja, want kattenliefhebbers in Singapore kunnen opgelucht ademhalen. Het verbod op die beestjes wordt binnenkort waarschijnlijk ingetrokken. Een oude wet verbiedt het houden van katten in overheidsappartementen. En daar wonen veruit de meeste mensen. Mensen die wel een kat hebben in zo'n appartement kunnen een boete krijgen van 2700 euro per kat. Al jaren willen baasjes en dierenliefhebbers dat die regels veranderen. Sowieso leek de oude wet niet te werken, want een schatting leverde er zo'n 93.000 katten in Singapore.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 to save. happy new year Friends to you, don't waste your time Because I'm Mijn eerste uitzending begonnen in 2024 met Happy New Year van ABBA... gevolgd door Ferry Williams met Happy. En ik hoop dat u een happy jaar hebt in 2024.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 Meer info, bel of mail naar Rob. Ervaren deskundige en groepsbegeleider 06-533-90-328 06-533-90-328 Fantasy, Earth, Wind and Fire Rosetta Maria Francerno, bekend geworden als Connie Francis, is een Amerikaanse zangeres die haar grootste succes behaalde in de 50 en 60e jaren van de 20e eeuw. Connie Francis stamt uit een Italiaanse immigrantengeslacht. Al op een jonge leeftijd viel haar muzikale talent op. Haar vader stimuleerde haar om te proberen een carrière in de showbiz te maken. Al snel leerde ze accordeons spelen en kon daardoor een plaats krijgen in de Amerikaanse televisieserie Star Time. De producent, George Sank, laat haar manager adviseerde haar over het stappen te nemen om te zingen. Naast haar plaatssuccessen waren het vooral de liveconcerten waarmee ze haar bewonderaars in grote getalen op de been bracht. In de jaren 60 speelde ze daarnaast in vier films. Tegen het einde van de jaren 60 begon Francis succes te tanen. Door een aantal tragedies in haar privéleven en een niet helemaal goed uitgevoerde cosmetische neusoperatie, waardoor ze stemproblemen kreeg, heeft ze haar carrière lange tijd in de koelkast gezet. Tegenwoordig treedt ze nog heel af en toe op. Connie Francis met achterinvolgens: Breaking a brand new broken heart, Everybody's Somebody's Fool, en Lipstick on Your Collar. de Beatles met Nou en Den. Samen met de gemeente organiseert Spanelanden in januari weer de jaarlijkse kerstboomactie. De kerstbomen worden op woensdag 3 en woensdag 10 januari van half 2 tot 5 uur worden ingeleverd bij de remise in Zandvoort Noord of bij een inleverpunt van de boulevard ter hoogte van het Schuitengat. Kinderen tot en met 15 jaar ontvangen per ingeleverde kerstboom 50 cent. En een lot waarmee ze kans maken op een cadeaubon van 5 of 10 euro. De ingeleverde kerstbomen worden verwerkt tot compost en tot houtsnippers voor biobrandstof in een energiecentrale. De winnaar wordt op 16 januari bekendgemaakt op de website van Spaanlanden. Cliff Richard, Lucky Lips. A baby, I didn't have many toys, but my mama used to say, "Son, you got more than other boys. Now you may not be good looking, and you may not be too rich, but you'll never ever be alone, 'cause you've got lucky lips, lucky." lips are always kissing. Lucky lips are never blue. Lucky lips will always find a pair of lips so true. Don't need a full-leaf clover, rabbit's foot, or a good luck charm. With lucky lips, you'll always have a baby in your arms. da da da da da da, da, -da, da, -da. If I play that game of love, I know I just can't lose When they spin that wheel of fortune All I do is kiss my chips And I know I'm bound to win, yeah Cause I've got lucky lips Lucky lips are always kissing Lucky lips are never blue Lucky lips will always find a pair of lips so true Don't need a four-leaf clover, rabbit's foot, or good luck charm With lucky lips you'll always have a baby in your arm Oh, lucky lips are always lucky, lips. lucky lips are Oh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 Flower chain and a broken cat Het was direct met Soldier One. Goed nieuws voor alle jonge kinderen die wel eens met het openbaar vervoer reizen. Vanaf 23 december reizen alle kinderen, tot en met 11 jaar, gratis met de bus in Zandvoort. De provincie Noord-Holland heeft hier geld voor vrijgemaakt. Het gratis kinderkaartje geldt voor alle bussen die onder de regio Haarlem-Eimond vallen. When you hold everything A band is blowing Dixie Double fall time You feel alright When you hear the music Dit waren de Dire States met Sultan of Swing. De instrumentaal van de week. De Tornado's was een Britse muziekgroep die in 1961 werd opgericht. De Tornado's maakten louter instrumentale nummers. Het nummer Telstar werd in 1962 een wereldhit... Het nummer had een uniek geluid en dat kwam doordat delen van Telstar in de badkamer werden opgenomen. Aan het begin van het nummer wordt bijvoorbeeld het geluid van een raketlancering nagebootst. Door een opname van het toilet dat werd doorgespoeld achterstevoren af te spelen en veel echo en ref werd toegevoegd. Wereldwijd gingen er 5 miljoen exemplaren over de toonbank. De tornado's waren de Britse groep die een nummer 1 hit scoorde in Amerika. Na Telstar zakte de belangstelling voor de Tornado's in. Helemaal een eendagsvlieg zijn ze niet, want in 1963 bereikte Globetrotter nog een vijfde plaats in de Britse hitlijsten. De Tornado's met Telstar.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 Dit was John Mayer met Last Train Home. Yesterday, yesterday, yesterday, yesterday. Gabrielle Susanne Kerner, beter bekend onder de naam Nena... is een Duitse zangeres, actief in de popmuziek. De gelijknamige band Nena scoorde in de jaren 80 grote hits met onder andere 99 Luftballons. Wat een wereldheer werd... In 1989 ging Nena solo, aanvankelijk met minder succes dan in de periode met de band. In 2002 maakte ze echter een succesvolle comeback. De productie uit die periode van de band Nena meegeteld heeft ze naar schatting wereldwijd meer dan 22 miljoen platen verkocht. Zij is ook werkzaam geweest als actrice en presentatrice. Hier is Nena met 99 Luftballons. Ik zie niet voor je.